Kerstmis aan de Zuidpool, een hoorspel uit 1948... van Theo Joeges, destijds uitgezonden door de Nederlandse sectie van de BBC. Kerstmis aan de Zuidpool. Een programma samengesteld uit de dagboeken, brieven en reisbeschrijvingen... van zes leden der Engelse Zuidpool-expeditie die tussen december 1910 en januari 1913 ruim twee jaar in het Zuidpoolgebied doorbracht. Te weten kapitein Robert Scott, de leider van de expeditie, luitenant Evans, luitenant Bowers, H. Ponting, A. Cherry Gerard en Zeeman Leslie. Kerstmis aan de Zuidpool. Op 1 juni 1910 vertrok de Terra Nova, een driemaster met hulpmoteuren, bemand met 32 koppen en met 26 van de 33 expeditieleden aan boord uit de haven van Londen. Het doel van deze Zuidpoolexpeditie was tweeledig. Ten eerste, zoveel mogelijk nadere gegevens te verzamelen over dat nog vrijwel onbekende zesde werelddeel. De ligging en samenstelling van land en ijs, het weer, de magnetische afwijkingen, ...dieren- en plantenleven, zeestromingen en nog veel meer. Ten tweede, de Zuidpool zelf. In het hart van een uitgestrekte, ijzige hoogvlakte... ...een plek die nog nooit door een levend wezen was betreden. Op 27 oktober 1910 arriveerde de Terra Nova in Littleton, Nieuw-Zeeland. De laatste voorbereidingen bijladen, bunkeren, inventariseren namen een maand in beslag en op 28 november zette het schip met het nu voltallige expeditiepersoneel aan boord definitief koers naar het zuiden. Op 7 december werd de eerste ijsberg gesignaleerd. Op de 9e begon de strijd tegen het pakijs. Dat het Poolcontinent en de aangrenzende Open Zee ongeveer tussen de 65ste en 70ste breedtegraad in een dichte gordel omgeeft. Zondag 25 december, eerste kerstdag. Positie 59 graden 5 minuten zuid. 78 graden, 30 minuten oost. Eergisterenavond was ik vol hoop... dat we eerste kerstdag in open water zouden doorbrengen. Doch de omgeving is maar al te kerstmisachtig. Ijs rondom... laaghangende nimbuswolken... waaruit af en toe lichte sneeuwvlokken neerdwarrelen... verduisteren de hemel. Hier en daar werpt een kleine vijver open water... een zwarte weerschijn op het wolkendek. Voor het overige is alles van schemerwitte ijsblink vervuld. De 22e maakten Bowers, Wright, Taylor en ik, Evans... jacht op een troep jonge penguins op het ijs. We vingen er negen voor ons kerstmaal. We begonnen de feestdag met niertjes uit onze voorraad bevoren vlees. Kapitein Scott leidde de kerstdienst... die door de voltallige bemanning kon worden bijgewoond... omdat we immers zonder stoom in de ketels in het pak ijs vastgevroren lagen. De officierskajuit was versierd met onze sleevlaggen en een nieuw blauw tafelkleed... zorgde voor een algemene opvrolijking van ons verblijf. Die vlaggen werden op Pool-expedities door de officieren gevoerd... en bestaan uit het kruis van St. George... met een wimpelvormig verlengstuk... in de heraldische kleuren van de eigenaar... en daarop geborduurd zijn familiewapen. De mannen in het vooronder aten hun kerstmaal... tussen de middag. Ze kregen vers lamsvlees en pinguïn in overvloed... maar vreemd als het klinkt... dat vonden ze niet goed genoeg voor hun kerstdiner. We dronken op de gezondheid van onze leider... die in een korte en toepasselijke toespraak... vooral wees op het feit dat we op deze dag... wat tijdsduur betreft... het midden van de expeditie hadden bereikt. We hadden een zomer en een halve winter achter de rug... zo zei ik. En we hadden een halve winter en een tweede zomer voor de boeg. We moesten nu in ieder opzicht weten hoe we ervoor stonden. We wisten hoe het gesteld was met onze voorraden en vervoermiddelen. En ik betuigde in het bijzonder mijn dank aan de magazijnmeester... en aan hen die met de zorg voor de dieren belast waren. Ik zei dat de toekomst in zekere mate van geluk afhankelijk was. Maar dat de ervaring me had geleerd... dat ik onmogelijk mensen had kunnen kiezen... die beter voor hun taak berekend waren... dan zij die in het voorjaar de reis naar het zuiden met mij zouden aanvaarden. Ik dankte hen allen voor de werkkracht die ze hadden getoond... en voor het vertrouwen dat ze mij hadden geschonken. We dronken op het welslagen van de expeditie. Toen was het woord aan de anderen... te beginnen bij mijn linker buurman en zo de hele tafel rond. In plaats van een speech af te steken... bracht Bowers een luisterrijke kerstboom binnen... gemaakt van een ski-stok en gespleten bamboe met een veer aan het uiteinde van elke tak. Behangen met kaarsjes, lekkers, gekonfijte vruchten... en het onzinnigste speelgoed dat van Wilson afkomstig was. Titus kreeg drie cadeautjes waar hij geweldig mee in zijn schik was. Een spons, een fluitje en een klappertjespistool... dat afging wanneer hij op de koof drukte. De rest van de avond vroeg hij de een naar de ander of hij soms zweette. Nee, was het antwoord. Wel waar, zei hij dan en veegde zijn gezicht af met de spons. Als je me groot plezier wil doen... dan moet je op de grond vallen als ik je doodschiet, zei hij tegen me. En daarna ging hij rond en schoot hij iedereen dood. Van tijd tot tijd blies hij op zijn fluitje. Ponting hield een reuze lezing met lantaarnplaatjes... die hij zet tot onze aankomst hier gemaakt had. De plaatjes waren prachtig. Ze lieten ons alle soorten ijs zien die we op onze reis waren tegengekomen... Er waren foto's van penguins, walvissen en zeehonden. Vogellevel in het pakijs. Opname bij kunstlicht van mensen en ponies. Foto's van de erebus en andere vertrouwde bakens uit het landschap om ons heen. In één woord, een schitterende fotografische reisbeschrijving. Want overal was Ponting met zijn camera geweest. Langzamerhand begon het druivenad merkbaar in te werken op deze mensen... die al zo lang aan een eenvoudige leefwijze gewend waren. Onze bioloog had zich op zijn sponde teruggetrokken... terwijl Oates, de zwegzame soldaat... overborrelde van de grappen... en met alle geweld dansen wilde met Anton. Bootsman Evans uit de luid confidenties. Pat Cohen, ierster dan ooit was uit op een politiek twistgesprek... terwijl Clissold met een brede glimlach neer zat... en de conservatatie af en toe met een kreet van pure vreugde onderbrak. Een andere boodsman die voor het naar bed gaan nog een luchtje was gaan scheppen... misschien om onder de sterrenhemel enkele ogenblikken in de eenzaamheid... over de dwaasheid der menselijke zwakheden na te denken werd in zijn ondergoed en pyjama lang uit in de sneeuw aangetroffen. De temperatuur was 40 graden onder nul en moest worden bijgebracht. Even voor eenen, zei er iemand, er is een prachtige aurora aan het beginnen. Ik trok snel mijn warmste kleren aan en liep naar buiten, de heerlijke frisse lucht in, gevolgd door kapitein Scott en verschillende anderen. Uit het oosten kwam een groenachtige gloed opzetten. Waar het silhouet van de besneeuwde Erebus zwart en dreigend tegen afgetekend stond. Uit het midden van de gloed spoot de geweldige lichtstralen op naar het zenith. Als zoeklichten heen en weer dwalen tussen de sterbeelden. Voortdurend bewegend. Geen ogenblik stil. Toen sproten er gele vlammen uit het oostelijke vuur, die zich over de rand van de baanglijkser stortten en de loop daarvan kilometers ver volgde. Ze sprongen hemelwaarts, daalden en rolden in trage golven langs de glooiing van de vulkaan als ware uit vloeibare lava. Aan de hemel boven ons ontrolden zich fosforescerende met franjes afgezette gordijnen. Serpentines van licht gloeiden langzaam op en schenen elkaar naartoe te wenken. Telkens en telkens weer glansden en doofden ze, wassend en slinkend, ebbende, vloeiende golven. Toen leek het of die zacht geplooide draperieën met een lichte, rimpelende blos werden overtrokken, die even later schoonvallig weer oplostte. Ten slotte vielen ook de lichttapijten zelf uiteen en bleef alleen het zachtige pink van sterren over in het blauw-zwart van de polnacht. Zo, afgezien van een paar houten hoofden de volgende morgen... ...eindigde het midwinterfeest. Eind augustus kwam de zon terug... ...en werd het wetenschappelijk werk in de buitenlucht... ...met verdubbelde energie hervat. Zestien leden van de expeditie bereiden zich voor op de sleetocht naar de Pool. 1630 kilometer heen... ...en 1630 kilometer terug... ...met tractors, ponies, honden... ...en het grootste deel, te de voet. Op 1 november 1911 vertrokken ze. Na 40 dagen en een serie tegenslagen... ...hadden ze de voet van de ruim 300 kilometer lange Beardmore-gletsjer bereikt... ...die de barrière met het 3000 meter hoger gelegen Poolplateau verbindt. Zoals afgesproken was, keerden vier man aan de voet... ...en nog eens vier aan de top van de gletsjer naar huis terug... De acht overgeblevenen waren de Pool op 25 december 1911 tot op 385 kilometer genaderd. Op de eerste kerstdag 1911 stonden onze twee nietige tentjes opgeslagen op het koning Eduard VII plateau. De enige stipjes die de monotonie verbraken van die grote, witte, glinsterende, barre vlakte die zich uitstrekt van de Beardmore-gletsjer tot aan de Zuidpool. Er woeien lichte bries uit het zuiden en af en toe dwarrelden wolkjes poedersneeuw rond de tenten en langs de lopers van de sleden om als rook bijna naar het noorden weg te stuiven. In de tenten lagen de zwaar ademende gedaanten van ons achten. Om een uur of vier smorgens werden de slapers onder dat benauwende linnenafdak meestal onrustig. Af en toe schrok er een wakker, keek op zijn horloge en dommelde weer in. Precies om vijf uur riep onze leider dan, Evans, en in een oogwenk was alles druk in de weer. We krabbelden uit onze slaapzakken en alleen de kok van de week bleef in de tent. De anderen vulden in wilde haast de aluminium eetpannetjes met korrelige harde sneeuw. Als die naar binnen waren gereikt haalden we onze sokken, bondschoenen en beenwinsels van de drooglijn die we tussen twee skis hadden gespannen. De skis rechtop in het ijs geplant om ze niet onder te laten sneeuwen. De onvermoeibare bouwers zwaaiden de thermometer in de schaduw totdat het kwik niet verder omlaag wilde. Wierp een blik op de wolken, maakte een paar aantekeningen in zijn zakformaat meteorologisch logboek, blies op zijn tintelende handen keek waar de wind vandaan kwam... en rende terug naar de tent... waar wij intussen al op onze opgerolde slaapzakken zaten. De primus brandde met een eigenaardig diep diepgesnar... en de onmiskenbare lucht van petroleum vulde de tent. En tegen de tijd dat we ons nachtschoeisel uit... en onze bondschoen aangetrokken hadden... verkondigde de pittige geur van Pemmikam... dat het ontbijt klaar was. Dat werd daarop met dezelfde haast naar binnen gewerkt. Toen gingen ze op weg... De eerste anderhalf uur schoten we flink op. Toen begon het terrein te stijgen. En tot onze ergernis merkten we... dat we weer midden in de spleten zaten... met richels van gladde hardbevroren sneeuw langs de randen... zodat het moeilijk was bij het trekken van de slee... houvast voor onze voeten te vinden. We haalden onze ski-stokken tevoorschijn... wat enige verbetering bracht... maar we moesten sterk laveren... en meer dan eens zakte er iemand tot zijn middel weg. Nadat dit een half uur geduurd had keek ik om en zag dat de tweede slee een eind achter ons stilstond. Er was kennelijk iemand in een spleet gevallen. In onze ploeg maakte Lashley de lelijkste tuimeling. Met mettuig, trektouw en al verdween hij in de diepte. Ik was blij dat ik hem een paar dagen tevoren een nieuw touw gegeven had toen ik zag dat het oude nogal versleten was. Zijn val rukte Green en mij van de been zodat we achterover op de grond terecht kwamen. Green was machteloos omdat zijn tuig klem kwam te zitten onder de slee... die halverwege over een twee meter brede sneeuwrug hing. Ik was even bang dat de slee ook verdwijnen zou. Maar gelukkig liep de spleet diagonaal. Lashley was door een groot overhangend stuk ijs aan het gezicht onttrokken. Eerst bevrijden Teddy Evans en ik Green, Toen heessen we gedrieën Lashley met het klimtouw naar boven. Het was natuurlijk niet zo'n lollige sensatie. Vooral niet op kerstdag. En het was nog mijn verjaardag ook. Toen ik daar zo in de ruimte hing rond te tollen... duurde het een paar seconden... voor ik mijn positieven bij elkaar had... en kon zien in wat voor parket ik nou terechtgekomen was. Wel, het was lang geen sprookjespaleis. Toen ik de alle vijven bij elkaar had... hoorde ik iemand van boven roepen... Leef je nog, Leslie? Ja, ik leefde nog, zeker. Maar ik voelde er weinig voor... om midden in de lucht aan een stuk touw te bengelen vooral toen ik er eens rondkeek en zag waar ik hing. De spleet was 20 meter diep, 2 meter breed en 40 meter lang. Ik had tijd zat om het allemaal in me op te nemen. Ik kon de breedte meten met mijn skistokken... om reden dat die nog aan mijn polsen zaten. Het duurde een hele tijd, zo leek het tenminste... voordat ik een touw langs me naar omlaag zag komen. Er zat een lus aan waar ik mijn voet in stak... om zo naar boven gehezen te worden... Het was een karwei dat ik liever niet elke dag zou opknappen. Want in die spleet had ik het koud gekregen. Mijn handen en gezicht waren een tikkie bevroren. En dat maakte het moeilijk om mee te helpen. Maar goed, meneer Evans, Bowers en Kreen zeulden me eruit. En Kreen zei, nog vele jaren. Ik dankte hem natuurlijk beleefd en de anderen lachten. Maar ze waren allemaal blij dat ik me niet bezeerd had. Alleen wat geschrokken. Die morgen vorderden we meer dan acht mijl. Op de barrière had ik genoeg uit de rantsoenen weten achter te houden... om iedereen dit keer met de lunch een reep chocola... en twee lepels rozijnen te geven. De rozijnen in de thee. Smiddags raakten we dus spleten gelukkig al gauw kwijt. Maar tegen de avond zette kapitein Scott de geweldigde sokken in... en scheen niet van ophouden te willen weten. De wind ging liggen. Mijn sneeuwbril raakte telkens en telkens weer beslagen door mijn adem. We kregen het drukkend heet in onze windjakken. En al met al voelden we ons tamelijk beroerd. Eindelijk stopte kapitein Scott. Maar toen hij zag dat we veertien en drie kwart mijl hadden afgelegd... zei hij, zullen we het vijftien maken ter ere van kerstmis? de twee ploegen worstelden door tot even over achten toen Scott eindelijk het zijn gaf om het kamp op te slaan wat waren we moe en bijna uit ons humeur maar zodra de tenten stonden keken onze ogen weer vrolijk uit onze smerige stoppelige gezichten weer kookte de kekel en die avond was er werkelijk een goede maaltijd van alles en meer dan genoeg het maal bestond uit een heerlijke vette soep van ponyvlees en fijn beschuit. Daarna een chocoladebrouwsel met als ingrediënten water, cacao, suiker... ...beschuitkruim, rozijnen en een lepel arrowroot als bindmiddel. Voedzamer spul kan je je niet voorstellen. Toen, voor elk een stuk jan in de zak van 4 bij 4 centimeter... ...bespoeld met een flinke mok chocolademelk. Bovendien kregen we allemaal vier karamels en vier stukken geconfeite gember... Na dit feestmaal konden we ons nauwelijks bewegen. Wilson en ik moesten zelfs een deel van onze trommelkoek laten staan. Wat hadden we een verhalen over thuis? Wat een plannen maakten we voor volgende kerstmis? En tenslotte kropen we in onze met bont gevoerde slaapzakken... bij uitzondering eens door en door warm... dankzij het overvloedige eten waar we zo'n behoefte aan hadden. Nadat de anderen in mijn tent waren ingeslapen... zeiden de kleine bouwers... Wel trusten. En toen, Teddy, als alles volgend jaar met kerstmis in orde is, dan zullen we alle arme kinderen die we maar vinden kunnen, eens dus helemaal volstoppen met lekkers, hè. Op dat ogenblik was het ondenkbaar dat van ons achten er vijf weldra bevroren op de grote ijsbarrière zouden liggen. Vijf die hun leven verspeeld hadden in een serie vernietigende slagen toegebracht door moeder natuur... de enige die beslist over het lot van hen... die zich wagen in het hart van dat bevoeren continent. Op 18 januari 1912... bereikten Scott, Wilson, Bowers, Oates en Bootsman Evans de pool. Daar wachtte hen een vernietigende teleurstelling. De Noor Amundsen was er een maand voor geweest. Dezelfde dag aanvaarden de vijf Engelsen de terugtocht. Tot de gletsjer ging alles goed. Maar op 17 februari zakte Evans van uitputting één en stierf. Weer een maand later, halverwege de barrière... offerde Oates, die door Blaren aan zijn voeten niet meer mee kon... zich vrijwillig op door de tent uit te lopen... om zijn makkers niet verder tot last te zijn. Het lot van de drie anderen, uitgeput, hongerig, half bevroren, was nu ook bezegeld. Nog 28 kilometer wisten ze zich voort te slepen. Op 19 maart sloegen ze nog geen 20 kilometer van het dichtstbijzijnde depot dat hun redding had kunnen betekenen, voor het laatst hun tent op. Daar stierven ze, ongeveer 10 dagen later, en zoals uit hun dagboeken blijkt, rustig, moedig en met hun lot verzoend, terwijl buiten, huilend, de sneeuwstroom woedde. U hebt geluisterd naar het Kerstmis aan de Zuidpool. Samengesteld uit de reisverhalen van kapitein Scott, luitenant Evans, luitenant Bowers, H. Ponting, Archery Gerard en W.